11 uur. Jan van der Putten met het N in Nederland. Die moet in het buitenland worden vertoond, zodat daar verontwaardiging ontstaat en Nederland onder druk wordt gezet om zijn euthanasiebeleid te veranderen. SGP-leider van der Staaij zegt in het Nederlands Dagblad dat Nederland vaak andere landen op de vinger stikt. Nu moet het buitenland dat ook bij Nederland doen. Steeds meer reizigers hebben een noodpaspoort nodig. Vorig jaar gaf de Koninklijke Marischaussee er 15.000 uit. 1500 meer dan een jaar eerder. Volgens de Marischaussee stellen steeds meer landen scherpe eisen... aan de geldigheidsduur van een paspoort. En er vliegen steeds meer mensen naar zulke landen toe. Het dodental na de aanslag op een legerbasis in het noorden van Afghanistan is opgelopen tot 140. Er zijn 160 gewonden. Eerst meldde het leger dat er ongeveer 50 doden en 70 gewonden waren. Gisteren drongen gewapende Talibanstrijders de Afghaanse legerbasis binnen en schoten om zich heen. Het weer in het zuiden eerst grijs en druilerig, in het noorden zonnige perioden, vanmiddag op de meeste plaatsen droog en het wordt 9 tot 12 graden. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jonse Hoka van de ANWB. In de Bollestreek staan files op de N207 richting Lisse. Dan staat tussen Abeles en Hillegom 4 kilometer met ongeveer drie kwartier vertraging. Een Bloemenkorsal op de N208 Sassenheim richting Haarlem zorgt voor twee kilometer file tussen Sassenheim en Hillegom met een half uur vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 die hier niet meer woont. Nee, kan niet, Rodest, in, uh, Ja, die is lekker aan het suppen... ergens in uh, de Seychellen. Uh, prachtige omgeving. Die heeft het gekeken, Pieter. Ja, die heeft het goed gedaan. Ja, op Felicity Island. Ja, ja. Dacht je? Kijk, ja. ik bedoel... De naam zegt het al. Ja. <laughs> goed, we zitten in het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort. En we hebben nog drie heer... interessante mensen die langskomen. Allereerst uh, Jerry Kramer. Daar, die zit al aan tafel, daar gaan we praten over het watertourenplan...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 Ja, want als je dat gaat bouwen. Ja, want als je dat gaat bouwen en er vallen voortdurend stenen uit de watertoer op je dak, dan is het niet verheugend. Nee, nou, ik denk dat we in die situatie nog niet uh, zijn beland. Uh, die toren die staan nog wel even vier overeind. Maar even, even, even voor de luisteraars: jij bent van oorsprong je studie stedenbouwkundige. Hebt ik heb geleerd. Uh, op, uh, in, in in Delft gestudeerd uh, architectuur. Ja. ja, dus jij moet er toch wel behoorlijk veel verstand van hebben.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 Maar de nieuwe kaders zijn dinsdag in de gemeenteraad vastgesteld. In de meerderheid. Ja, dat, dat, dat denken ze, ja. Dat is gebeurd? Ja, maar dat zijn is... geen kaders. Wat zijn het dan? Het zijn. Uh, ja, er, er is niet eens een bestemmingsplan. Dus het is, gewoon, het is totaal vrij. Maar er was toch een bestemmingsplan? Ja, maar dat hebben ze losgelaten. Dus ze zeggen zodra er een plan komt wat buiten het bestemmingsplan valt.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 Je weet het niet. Het lijkt wel of het nou, niet Nou ja, lukken. Ik hè? heb een <laughs> idee van hoe ik het zou doen. En uh, ja, het college weet het beter. En meerdere, ze kregen de steun van de meerderheid van de raad. Dus ja, we zullen het gaan zien. Maar blijven het kritisch volgen. Ja, meer kunnen we niet doen. Nee, nou, we blijven het inderdaad kritisch volgen. Ik wens je veel succes. Dank je wel. Dank je Jerry. Graag gedaan. Dank voor je komst. Zijn we terug? Goed zo. Wow. Oh jee, oh jee. Gelukkig hebben ja. we niets geks gezegd hebben. <coughs> Goed, dit was. Uh... Jo, Hij zat me zo smekend aan oh, te kijken. Wow. Ik denk, ik moet zeker de muziek wegdraaien. Simon en Carvonkel. Ja, en we gaan meteen door in de muziek. Want we zitten met Toos Bergen aan tafel. Goedemorgen. Goedemorgen. Toos ja. is Bij de... penningmeester. En is eigenlijk de regisseur van. Secretaris, of Secretaris of Alles van, Alles. van uh, de stichting Klasse Constitut Zandvoort. Ah.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 jij Nee, ik ben er zelf nooit geweest. Wat ik er wel ooit over gehoord heb... is dat uh, de akoestiek, toen het pas ge gebouwd was... dat ja. theater, of die operazaal, hoe je het wil noemen... Was, toen was de akoestiek niet goed. En uh, daarom werd er niet graag gespeeld door orkesten. Uh, okay. Daar hebben ze schijnbaar wat aan gedaan. En dat mm. moet dus nu wel een heel groot stuk verbeterd zijn. Ja, maar wel... ik ben er zelf nog nooit geweest. Voornamelijk kamermuziek.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 Uh -huh. uh, Mozart, clarinetconcert. Ja, ja, dat kent iedereen natuurlijk. Uit de van de de, de, ja. Vooral de oudjes weten dat... Ja, dat is een, ...met prachtig. Benny Goodman story... Ja. ...dat hij even Mozart gaat spelen op zijn klarinet. <laughs> ja, ja, ja, leuk is dat. En dan uh, gaan ze een stuk spelen van Piet Zola. Uh, Vinci, ik ken Gerald Vinci. Ik heb geen idee wat, wel, wat voor of dat is. Zou het eens na moeten kijken? En uh, Paul Jean Jean zegt me ook helemaal niet. En ze eindigen met een Rhapsody in Blue van Gershwin. Je bent er al op gevreesd. Ik gekleed. ben er al op <laughs> ja, Ik ben er al helemaal in Blue. Heel goedkoop. Ik, ik, ver, ik verbaas me er ook al door over. Ja, Hoe nou ja, weet we je, zolang het kan ja. en zolang ja, we het maar. redden en zolang de pot uh, nog een klein ja. beetje heeft, zeggen we, gaan we door. Jullie gaan en, tot het gaatje, hè? Toch? We gaan tot het gaatje. Ja. Hey, de pauze is halverwege.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 dan dekt hij dat bloemstuk af met allemaal klimop. En... Dolly zegt het goed. Dans macabre. Inderdaad, dat is ze. Dank je wel. Maar dat was zo mooi. Dus dat stuk zit zo visueel ook in mijn hoofd. Dat is echt bijzonder was dat om mee te maken. Maar hoe je dan hè, twee heel verschillende dingen. Muziek en bloemschikken. Hoe je dat samen kan brengen en daar gewoon iets heel moois van kan. Toos, nou hebben we het vanmorgen gehad. Half drie, eh, kerk open, drie uur begint het, 7,5 euro. 5 euro? Vrijf... Je bent al aan het gaan. Ik dacht, nou, die 2,50 is niet. Mensen maar. mogen altijd meegeven. Dat ja, nou bedoel ik tuurlijk, tuurlijk. Vrienden zijn altijd welkom. Ja. ja. Um, wat krijgen we volgende maand, kan je dat wel zeggen? Nou, dat, is, uh, dat wordt dan weer een klapstuk hoor. Ik, we, soms hebben we van alles, een klapstuk, is een klapstuk. alles is een klapstuk. Maar we hebben volgende maand hebben we het Barbershop Showcore barbershop Wheel showcore City Sound. Oh. En uh, dat zijn dan die mannen die daar uh, in hun prachtige pakken daar een, een, oh, echt een show gaan oh, geven. Leuk. Met mooie, leuke, toegankelijke ja. muziek. Ja. Ze zingen ja. en. Uh, ja, en komen die uit de Nederland? Nee toch? Ja, ja, ja. ja, ja. Die, ja. Die, die, die komen uit Haarlem. Uit Haarlem? Ja, ja barbershop, showkoor, Wales City Sound. En Wales City Sound is heel groot. En ze hebben verschillende onderafdelingen. En dus dus barbershopkoor is, is er één 100. van. Want als volgens mij alles zingt, dus het is een hele koor... nou, dan, dan heb je 100, 150 man. Ja. Ja. En ze hebben een kinderkoor. Ja, ja, ja. Nee, dat is gigantisch hoor. Je moet maar eens op hun website kijken. Het is echt Gaat heel doen? leuk om te zien. En ze hebben ook allemaal zo'n grote Een mooie. Snor. Snor, ja. <laughs> en het klinkt goed. <laughs> het klinkt heel goed. Nou ja, ja. ja en leuk, ik, ik zelf verheug me nog het meeste ja. natuurlijk op de decembermaand. Ja. Die kan niet snel genoeg komen. Want dan komt? Met ja. Daniel Weinberg. Hè? En, ja. en, en ons kerstconcert met en de, en de Dan Dan krijg je druk. Heel erg druk. Dan? dan krijg jij het heel erg terug. Dat is een drukke maand, maar dat vind ik helemaal niet erg. Want, maar het houd me van de straat. Ja. Nou, dat is waar. <laughs> dat is waar. <laughs> ik heb toch niks te <laughs> ik doen. Ik heb toch niks te doen, nee. <laughs> toch, we ja. kijken naar uit. We gaan eerst morgen genieten. Ja, zo is dat. Van de dames ja. en, uh, en Heemdenbergen en van Jaarsveld. Ja. En ik kijk uit naar de rest van het jaar. Ja, en oh jullie ja, zijn hoop. zo goed bezig. Ja.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 Van de meneer de burgemeester iets. En, hebben jullie nog nooit iets gedaan Wij doen al 17 jaar. Uh, nou Een Zandvoorts, waarderingsspel, uh, dat mag onder andere. We rond, hebben nog nooit hier. iets gehad. Nou, kijk. Dan denk ik van, nou ja. Nou, van misschien mij, wacht van hij mij wel totdat we het 20 van ons jaar ja. maken. Van mij ook een groot compliment. Want <laughs> nee hoor, maakt me niet nee, uit. Want nee, nou, nee, daar nee, doen we nee, het ook niet nee, voor. Maar, weet maar, weet maar je, soms verbaast het me wel eens. Dan denk ik van, mensen weten toch wel dat we dit al zo lang doen. Maar wie weet, we zijn bijna één met het zandvoortse. Ik weet het.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 En, als, als ik deze naam noem, uh, Sheriff, dat is je voornaam. Ja, dat klopt. Dan uh, zit ik meteen de eigenaar van restaurant Le, Le Grand Prix. En dat ligt aan de Burgemeester Engelbertstraat, Juist, naast, Italia, naast uh, La Fontanella. Nou, Italiaans... Oké, okay, leg me eventjes uit. Burgemeester, burgemeester Veen, het is de verhoging op de passage. Ja. Dan heb je op de hoek heb je het Italiaanse restaurant La Fontanella. Nu hoorde Gary Rutte nu. Ja. Ja. Daarnaast zit Le Grand Prix al 16 jaar. Ja, en want... bijna niemand in Zandvoort... Hallo, ik ben er geweest. Ja, dat weet ik. Maar heel veel mensen kennen het restaurant niet. <laughs> Toch? Ja, dat klopt inderdaad. Dus, uh, vandaar dat ik vandaag ook op de radio ben. Ja, ik, ben ik heb nodig. gezegd, je komt nu kom je, ja. al, kom je, op de radio. Ja, leuk. Want ik, ik heb jullie website ook even bekeken. Ja. En dat ziet er voortreffelijk uit. Ja, dat uh, ja. dank je wel, Pieter. En dat varieert van... Uh,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 Uh, mijn vriendin heb ik zelfs uh, daar leren kennen. Dus uh, inmiddels nou, al negen gaan, jaar uh, samen, <laughs> ja. En die gaat ook in de zaak werken? Die, uh, nou, die blijft voorlopig uh, thuis. Die vindt het helemaal niks bij mij samen te werken. Dat, uh, hm. Daar ben ik veel te vervelend voor. Ja, meen je dat nou? <laughs> <laughs> Nee, dus uh, nee, mijn vriendin die werkt bij een deurwaarderskantoor. Dus hij uh, mocht het... Uh,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 En dit is zo'n mooi nummer, mensen. Dat onthou je allemaal. Dat is gewoon Zandvoort, 5-7. En dan is het 13-8-13. Ja. 5-7, 13-8-13. Dan krijg je de vader aan het woord. En ja, zegt, die... die uh... En die zegt, wat moeten jullie? Je moet mijn zoon bellen. <laughs> nou. Ja, dat zegt en dat hij. Is ja. 06 46, <laughs> 43, ja. 61, 35. Ja. Maar ik neem aan dat je vader zo makkelijk is. Zegt... Ik noteer het wel even. Dat, waarschijnlijk zal ik, ik dat denk wel doen. Het wel, ja. wel, zeker weten. <laughs> ja. Maar het is verstandig om te reserveren, want het, ja. zit, vol. Ja, het zit vol. Het is, ja. het is hartstikke goed. Goeie keuken. Ik kan het iedereen aanbevelen. Kijk, dat Echt. bedoel ik. Passage 6 tot 10. En de zaak heet Le Grand Prix. Nou, wat willen we met de Grand Prix? Dan ga je toch lekker daarna afloop eten? Wat dacht je. Als we ooit een Grand Prix krijgen. Maar ook als je nu kijkt naar het Grand Prix. We krijgen nu Rusland, geloof ik.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 Uh, en daarnaast de toenen door. Hoe doe je dat? Hoe maak je de goede speerribs? Ja, dat, is, dat uh, ga ik vertellen. Kijn van de Kok. Meteen, <laughs> ja. Maar die moet je, nee. je weken in in, of dagen in, in de saus laten marineren en dergelijke. Ja, zo kan het ook. Maar hoe doe jij het? Kom eens <laughs> nou, een keertje proberen en dan misschien. Even een blik in de keuken hebben. Ja. Hoe doe je dat, die speerribs? ribs nou, ja, Ze hebben hele goede koks. Hè? Ja, Hè, dat, dat ook uiteraard. Ja. En we hebben uh, de sperps, uh, je ja, oude receptuur. Dat uh, heeft mijn vader uh, bedacht al. Uh, ja. Van eetcafé Santé zelfs nog. Dus dat is sinds 1995. Uh, ik hoorde wel eens ontbijtkoek erbij uh, doen. Ja, dat doen we er ook niet bij. Nee, nee, nee. <laughs> we hebben wel wat andere ingrediënten. Ja, ik, ik probeer er gewoon wel <laughs> uit. We krijgen er hoor. niet ja. uit hoor. <laughs> ja, nee, we krijgen het er niet het uit. Het is sachet. Oh, <laughs> is dat ja, ja, precies. Ja, ja, ja. ja. Okay. Het oh, is ja. ja. een ander restaurant. Oké. Ja. Ja. Ja. <laughs> Ja. Goed, welke verse vis heb je? Uh, zandfilet, ja. kabbaljaalfilet, uh, Noordzeetong, sniptong. En die haal je elke morgen, bestel je die in Heimuiden? Heimuiden, ja. En die, die wordt vers bezorgd en die uh, maken we vers klaar. Uh, Gerry is volgens mij ook een groot uh, fan van, uh, van de vis. <laughs> dus, uh, ja. En wijnen, wat voor wijnen? We werken samen met een um, um, wijnleverancier uit Nieuw-Vennep. dus is ook een leverancier van uh, onder andere de Boekendoren's.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 Beschikbaar. We hebben Heineken-Wars zijn op de tap. En Corona uit flesjes. Uh, lekker wit biertje hebben we. Uh, Van alles en nog wat. Rosébier. We hebben in Zandvoort nu momenteel die hele het... Of toestanden Echte, uh, over Scharrenhop. Ja, ja, ja. uh, Zandvoorts bier. Zandvoorts bier. Heb, oh. heb je dat ook? Uh, nog? Nee, nog niet. Ja. Maar is dat... Uh... Ja, ik weet het niet. Het is uh, Scharrenhop. Het is gemaakt door Gaat bier heet het. bier. Is het? <laughs> Nou, en, en, uh, maar goed, idee voor de zomer waarschijnlijk. Dan moeten ze naar jou toe komen om Zeker. dat eventjes aan te bieden. Ja. En, ik denk dat we een heleboel nu weten van Le Grand Prix en enthousiast zijn geworden. En dat we iedereen oproepen om daar langs te gaan. Telefoon reserveren is 06 46 43 61 35. En uh, mocht u dat vergeten zijn, dan zeg ik 57 13 8 13. 813. 13. Wat een mooi telefoonnummer. Uh, Sheriff, die uh, wil u graag ontvangen. En wees welkom daar in deze ambiance van Le Grand Prix. Dankjewel voor je komst. Dank je wel. Dankjewel. Dankjewel Sheriff. Dank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 ik ben mezelf niet of nooit geweest. Ik ben mezelf niet of nooit geweest. Ja, we onderbreken ik ben mezelf even niet. Maar dat komt zometeen weer verder. We gaan eventjes nog praten over de agenda voor de ja. komende dagen. Gerrie. Ja, we hebben nog tot en met... Uh, dan moet ik even goed de microfoon...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 Komt ben, er ik ben benieuwd wat er komt. In het ieder is... geval komen er zijn er al palmbomen geplaatst. Die komen, hè? En, en, die en staan de, er al? En de kiosken? Ja, nou, dat weet ik niet. Maar die komen de, er ook ik al. heb de, de palmbomen al gezien. Oké, okay, nou, gezellig. Ja. Uh, maar ja, goed, dat dat, uh, dat zien we dan wel wat, het, uh, wat er komt. Vandaag en morgen is vintage uit Zandvoort. Ga naar parkeerterrein Zuid. Ja. Uh, er Staat er al helemaal vol met oude busjes en forse fietsen en dergelijke. Het is zwart van het volk daar, leuk, het is ja, leuk, dus. gezellig. Ja. Dan hebben we uh, morgen de Bimmer World op circuit Zandvoort. Ik weet niet wat het is. Een maar... soort auto uh, type, oh. volgens okay. mij. Nou, dus ik ben ook geen... We geen, horen uh, het wel. Dan uh, hebben we ook morgen een Fast and Furious fan event is ook op zoiets. circuit. Is ook zoiets. Ja, nou, <laughs> heb je zin? Ga er naartoe. En morgen hebben we natuurlijk de Classic Concert, daar hebben we het net over gehad... Aanvang drie ja. uur, entree vijf euro. Ja, en dan is er het culinair rondje strand. Maar ja, dat is volgeboekt. Het is uh, zo'n succes. Jammer. Jammer, we kunnen er niet meedoen. Ja. Nou, dan gaan we naar volgende week. De 26e. Dat is de dag dat alle koninklijke onderscheidingen worden verstrikt. Nou, we moeten zit we jij er ook bij, Pieter? Nee, ik heb hem ooit een keer gehad. We moeten okay. afwachten of hier iemand uit Sandvut ook mensen zijn. Het zal ongetwijfeld. Nou, we wachten het af. Ja. Dan gaan we de koningsnacht in bij Lauro Hardy. Vanaf ja. acht uur. Ja. En dat wordt dan veel oranje bitter drinken. Ja, en dan dat, natuurlijk de, de Koningsdag. Hè? De, de dag erop uh, de, met ja, de Vrijmarkt. de Vrijmarkt, vroeg allerlei, in de ochtend. Voor de kinderen, allerlei leuke activiteiten. Nou, dat wordt weer een dag van oranje bitter. <laughs> en dan gaan we naar 29 en ja. 30 april. De historische zon voor het trofie. Altijd een leuk evenement. Ja. Af, we gaan ja. afsluiten dan, hè? Uh, ja. ja. Nou, dan uh, hebben we... Ten slotte gaan we bedanken Dolly... Die, ons, Dolly heeft ons geholpen. Die, ja, heel die, graag gedaan. Dankjewel, hoor. dankjewel Dolly. Voor het dankjewel dat de muziek heeft gedaan. Ja. Nou, dankjewel. We bedanken natuurlijk uh, G. Rutte uh, en Don, Don de Rebber voor de koffie. Voor de koffie, G. ja, heel fijn. G. Ja. G. Rutte voor de redactie en mede-presentator. Dankjewel. Peter. Ik wil toch ook Hoogland bedanken, waar we vanmorgen ja. begonnen, maar waarvan de techniek. De niet technicus niet, niet, uh, niet uh, van de grond kan. Nee. Dus hier vanuit de studio, herhaling is. Donderdag aanstaande van 8 tot 10 uur. aan naar uitzending gemist. www.zfmzandvoort.nl Vul de datum en de tijd in. En let op een uurtje later invullen. En dan kunt u het programma terugluisteren. Donnie bedankt voor de koffie. Donnie bedankt. Ja. En een fijn weekend iedereen. Ja, en dan wilde ik nog heel even. Er zijn nog vijf seconden. Vanmiddag is er ook een, uh, het begin van de tentoonstelling van Marco Temes boven de HEMA. Welkom oh, okay. Via de kabel op 104.5. En in de eter op 106.9. Straks meer. Z FM. Maar nu eerst het NO.